8 uur. Het is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 45 uit Venlo is veroordeeld tot vijf jaar cel... voor het stolken van zijn ex-vriendin en brandstichting bij haar nieuwe vriend. Hij moet ook een schadevergoeding betalen van ruim 53.000 euro... en hij krijgt een contactverbod van 5 jaar. De man was vorig jaar soms meerdere keren per dag bij het huis van zijn ex. Hij stak ook de auto van haar nieuwe vriend in brand... en gooide een Molotov-cocktail het kantoorpand van de man in. De man die begin april dood werd gevonden in een berm in Wilnis is vrijwel zeker degene die de avond daarvoor een vrouw in Meidrecht had doodgeschoten, concludeert de politie na onderzoek. De man pleegde nadat hij de vrouw had doodgeschoten zelfmoord. De twee kenden elkaar en de vrouw deed vorig jaar aangifte van stalking door de man. Hij werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De Nederlandse actrice Immanuelle Grieves zit in België vast vanwege drugsbezit. Ze werd dit weekend opgepakt op een festival, melden verschillende media. Bij de ingang bleek dat ze hard- en softdrugs bij zich had. Volgens justitie was het zoveel, zoveel dat het niet alleen was voor eigen gebruik. Bij een huiszoeking op haar Airbnb-adres zouden nog meer drugs zijn gevonden... Grieves speelde in de film alleen maar nette mensen en in een aantal tv-series. Haar advocaat zegt tegen de Telegraaf dat ze zich aan het voorbereiden was... op een nieuwe rol waarin ze drugs verkoopt. Rijkswaterstaat en ProRail bereiden zich voor op overlast door hoge temperaturen. Bij Rijkswaterstaat geldt vanaf morgenochtend 10 uur een hitteprotocol. Dat houdt in dat de automobilisten die met pech langs de weg staan, zo snel mogelijk worden weggesleept naar een tankstation of parkeerplaats. En ook op het spoor kunnen door de hitte problemen ontstaan. ProRail houdt auto's met water achter de hand om gestrande treinreizigers van drinken te voorzien. Het weer vanavond en vannacht helder, morgen zon en het wordt tropisch warm bij 30 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook geopend op zaterdag. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Just nothing at all you <laughs>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 There's a little something pushes all across the border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 Cross the border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 Besluiteloos op het station Ik kom Alle kanten op Ik stond Besluiteloos op het station Ik kom Alle kanten, alle, alle Ik kan alle kanten, alle, alle, alle kanten op. Hij heet De Reisgenoot en hij maakt dit nummer Station...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 Don't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 Some rhymes with some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 I'm lost in this life Is van ons. Wie niet weg is, is geluk.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 van 9 uur. De We're laatste voor 9 uur. On Levi. Levi. Levi. Levi. Nu eerst het NOS nieuws van...